Radio 1. 9 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar CZ zegt dat jaarlijks zeker 25.000 patiënten ten onrechte onder het mes gaan. CZ heeft de operatiecijfers onderzocht van 12 aandoeningen. Volgens de verzekeraar bij RTL Nieuws kan in 5% van de gevallen de kwaal ook met medicijnen worden opgelost. Bij een rughernia gaat het om 20% van de gevallen. Ook spataderen, staar en een middenoorontsteking worden onnodig vaak geopereerd. CZ gaat hard ingrijpen door artsen en ziekenhuizen tekorten... die niet kunnen verklaren waarom ze meer dan gemiddeld opereren. In verschillende Spaanse steden zijn duizenden mensen op de been... om te demonstreren tegen nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Volgens de organisatoren houdt de regering daarbij financiële instellingen te veel uit de wind. De demonstranten richten zich ook tegen corruptie. De top van regeringspartij Partido Popular wordt ervan beschuldigd... grote bedragen zwart geld in ontvangst te hebben genomen... Het corruptieschandaal werd jaren geleden al ontdekt, maar de woede erover neemt nu weer toe. De politie heeft op de A50 bij Epe geschoten bij de aanhouding van drie mannen. Het was een waarschuwingsschot, niemand raakte gewond. De drie mannen werden gezocht omdat er een melding was dat ze een man in Zwolle hadden bedreigd. Rond vier uur zag de politie hun auto stilstaan bij de afrit de zuid van de A50 omdat werd gevreesd dat de mannen een vuurwapen bij zich hadden... besloten de agenten hen naar buiten te lokken. Toen dat niet lukte, werd een waarschuwingsschot gelost. In de Eredivisie heeft Vitesse in Almelo gewonnen van Heracles. Het werd 5-3. Voor Vitesse scoorde Van Ginkel twee keer en Boni drie keer. Eredivisie-topscorer Bonny miste in de tweede helft ook nog een strafschop. Er zijn vanavond nog drie wedstrijden in de Eredivisie. Groningen tegen Pekswolle, Zwolle, VVV tegen RKC en Heerenveen tegen FC Twente. Het weer op steeds meer plaatsen valt lichte sneeuw. Het vrieslicht en op veel plaatsen wordt het glad. Morgen overdag bewolkt en af en toe natte sneeuw en mondregen. Het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor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 Dan zijn we weer en we gaan kijken bij Heerenveen. FC Twente. Bas Tiggler. 1-0 voor Herenveen door een goal van uh, Rajiv van La Parra. Twente knoeit er rustig op los. Eerst levert Douglas de bal zomaar in. Een paar minuten later doet Pelu Pessi dat. Dat mag je nog plankenkoorts noemen. Dat levert kansjes op. En op het moment dat het zelfs Ferret gaat doen en de bal zomaar bij Van La Parra in de schoenen schuift. Die staat dan weliswaar op 30 meter van het doel. Maar die gooit er een sprintje uit. En ontdoet zich van Bengtson, die er als laatste nog het fort moest bewaken. En schiet de bal vervolgens in de korte hoek langs Michailov. En zo staat het 1-0 voor Herenveen. Van de para stilt tilt dan zijn shirt op. Laat ons een t-shirt zien onder zijn wedstrijdshirt. Met een beeldschoon meisje erop. Dus die mag er nog drie maken. pex vol, Henk Kok. Het is nog 0 tegen 0. Maar de grote kansen zijn er nu wel geweest in deze wedstrijd. Speciaal voor FC Groningen. Eerst was het zeefuik oog en oog met de Boer. Maar zeefuik schoot tegen het lichaam van Boer op. En vervolgens een hoekskop. Hoekskop werd doorgekopt door Lindgren en Kwakman stond vrij voor de goal. Maar hij schoot hoog over 0-0. VVV-RKC en die houdt nog Geen meisjes gezien, wel één doelpunt. En, uh, dat doelpunt was van Sijp in de 31e minuut. Die stand staat nog steeds op het scorebord na een uur spelen bij VVV-RKC. In de Spaanse competitie is het uh, rust bij Deportivo, te, uh, Deportivo tegen Real Madrid. De ruststand 1-0. My best friend van Queen. We gaan naar Bas tichelen. Wat een fouten maakt Twente in het Avalenza Stadion. Na 20 minuten is het 1-0 voor Herenveen. Na een kapitale misser van Leroy Ferdi. Die de bal zo over aan van La Parra meegeeft. Die doorloopt en de bal in de korte hoek schiet. Fouten al geweest van Douglas. Fouten al geweest van Pelu-Pessy. Zodat Herenveen al ruimer had voor kunnen staan. Als ze de kansen hebben. Twente is er zelf nog niet echt gevaarlijk uitgekomen. Van Basten staat. McLaren staat. Is nu weer gaan zitten trouwens. Het geeft aan dat de weer aan beide kanten fouten worden gemaakt. Want ook Heerenveen nu en dan... ...zich afspeelt onder hoogspanning. Waarbij Gouwenleeuw nu een vrij schot mag nemen. De hoogte van de middenlijn. En alle veldspelers bijna op de helft van Twente staan. En hij kiest voor Djuricic. Die even vanaf de linkerkant overkomt naar de rechterkant. En de bal bij Van der Parra de doelpunt te maken inlevert. Die staat tussen twee spelers van Twente in. wilde toch voorbij. Het lukt niet. De overname Twente met Jansen. Bal in de breedte naar de zijkant. Daar zou wat ruimte moeten zitten bij Rosales. Aan de rechterzijde is Gutierrez uh, de diepte ingelopen. Loopt nu eigenlijk weer terug richting de bal. maar die gaat de andere kant op waar Pelopesti hem alleen maar terug kan kaatsen naar de man van wie hij hem kreeg. Dan volgt er een diepe bal in de richting van Castaños. Maar de spits van Twente is in het hoofdstuk nog niet voorgekomen. En kan ook bij deze bal niet komen. Die rolt door. Nadat hij uh, vervolgens even verderop wordt aangeraakt. En in de handen komt van... Christopher Nordveld, de Zweedse keeper van de Heerenveen die er maar eens stuitert. En hem vervolgens vanaf de rand van zijn strafgebied op de helft van 20 jaagt. In de hoop dat Juricic onder druk nog van de verdediger de bal kan aannemen. Dat lukt heel aardig. Dan komt er nog steun ook. En staan er van de Heerenveen als Juricic zich nu voor dat doel meldt. Twee, want ook uh, Bogerson is natuurlijk die kan de bal aannemen. Terugleggen op Juricic Rood van de tip. Die kan net niet schieten van La Wel, maar die maait er allemaal half overheen. Dan wil uh, Braafheid verdedigen, want die stond daar toch in de buurt. En dat doet hij eigenlijk ook maar half. Dan neemt Van Anhold over de rechtsbek, die nu als het rechts rechtsbuiten staat. Gaat de bal weer terug naar Van La Parra En loopt de aanval via nu de Roon wel heel lang door. De bal naar Juricic, Dit keer door de aanvallen van Heerenveen niet onder controle gekregen. En dan komt Twente uitverdedigen en ademhalen. Maar Heerenveen zit er bovenop. In het begin van deze wedstrijd, eigenlijk het hele eerste kwart... krijgt Twente geen centimeter ruimte. En dat heeft, zoals gezegd, nog een aantal hele grote fouten opgeleverd van Twente. Waarbij je ook kan zeggen dat het niet alleen maar is omdat je onder druk wordt gezet... maar ook omdat je blijkbaar niet heel lekker in je vel zit. Twente valt even aan. Dat beeld kennen we eigenlijk nog nauwelijks. Even kijken of Rosales, die een bal voor het geven, een medespeler vindt. Nee, want het uitverdedigen van de heer Veen. voordat Jansen bij de bal komt. 1-0 voor de Vriezen. De eerste twee doelpunten bij de handballers van Aalsmeer en Volendam hadden we live. Eens kijken hoeveel we er inmiddels gemist hebben. Ja, is bijna niet bij te houden. 10-14 is het nu voor Volendam. Dat dus wel een serieus gaatje heeft geslagen in de eerste helft. 19,5 minuut zijn we onderweg van de eerste 30. Eerste speelronde van de kampioenspool. Tot 8-8 ging het gelijk op tussen deze twee rivalen Volendam en Haalsmeer. Maar vervolgens liep. Volendam dus toch weg via 10-13 en nu 10-14. Balbezit nu voor Alsmeer met een schot op de paal. Dan in de rebound. Nee, het is Volendam dat weg kan via Schilder en via Vink snel. Naar dan Adams, maar er zit Alsmeer weer tussen. Dan moet Volendam dus snel terug in de verdediging. Is het uh, Lubbert die nu paast het schot van Kastien. En die bal gaat erin. Martijn Kappel de keeper verslagen. En zo komt Aalsmeer dus terug. 10 minuten nog in de eerste helft. En het staat hier in de Bloemhof in Aalsmeer. 11 voor de thuisploeg Aalsmeer. En 14 voor Volendam. Wie heeft het meeste recht op de overwinning in Groningen tot nu toe Henk? Ja, eigenlijk niemand. In elk geval, ik wilde net zeggen, hier gaat er geen bal in. En het zal, het zal misschien ook wel zo blijven, Want er worden veel te weinig kansen gecreëerd in deze ontmoeting. Pexbol is nu weer in de, in de aanval. Narsing is binnen de lijnen gekomen. Narsing is binnen de lijnen gekomen voor Gravenbeek. En, uh, en Slot is ook binnen de lijnen gekomen. Van Mokhtar is ook uh, gewisseld. En het zijn Mokhtar en Gravenbeek waren op twee pissen, Dus die hebben niet al te veel gepresteerd. Benson speelt nu aan de linkerkant. Aardige voorzet. Kambizot daarbij. Dan een wilde trap van uh, Kappelhoff. Die trapte gewoon over de doellijn omdat hij bang was. Benson voelde hij een beetje in zijn rug. Maar Benson was nog vrij ver verwijderd van Kapelhof. Kappelhof had het anders kunnen oplossen. En nu mag uh, Pek Zwolle, die mag naar een hoekschop gaan nemen. Zometeen weer aan de linkerkant van het veld. Dat gaat gebeuren door Asjente. Die neemt over het algemeen hoekschoppen. En dan komt Pluim zich ook melden in een 16-meter gebied. En natuurlijk is daar altijd die lange afdiets. En afdiet staat nu een beetje vrij. Wordt hij in het oog gehouden door FC Groon. Die bal die komt er helemaal niet. Er wordt geapoleerd voor Hens. Voor Hens van der Leeuw. Maar die bal kan nog een keer in een 16-meter gebied geplaatst worden. Dan mislukt andermaal. Nu weer naar ACT, Weer naar de buiten. Kant. Nog is die bal niet uh, weg. Bij de zijlijn, ter hoogte van een 16 meter gebied van FC Groen. Nu komt hij weer hoog voor de gloe. Benson probeert te kop, maar die bal die wordt weggekopt door de linker. Bal weer op de rand van de 16. Broersen kopt en dan wordt er gefloten. Ja, er werd even gefloten voor een overtreding. En dan krijgt perk op de rand van het strafschopgebied. Het eigen strafschopgebied, een vrije schop toegekend. 0-0. En die houdt komen bij VVV RKC. <laughs> 1-0. Voor VVV Venlo, dat staat het al een hele tijd. Na de 31ste minuut, we zitten nu in de 68ste minuut. Maar het is wel degradatievoetbal van beide ploegen. Nu dan de bal naar voren is buitenspel van Lieder. Ja, gezien door de grensrechter en door de uitstekend sluitende heer Potts uit België. Die uh, weinig problemen heeft in deze wedstrijd. Uh, en eigenlijk geldt dat ook voor VVV Venlo. Ik uh, moet zeggen dat RKC veel te weinig druk richting het doel van Maanpa uh, weet te creëren. Dus ook geen mogelijkheden of kansen. Een heel enkel keertje als er uh, een foutje wordt gemaakt bij VVV Venlo. Maar dat uh, centraal verdedigingsduo Russelair en uh, Seip doet het goed bij VVV. En dus staat het nog altijd 1-0 in het voordeel van de Venlo naar bal. De diepte in richting Novo voor probeert door te koppen... Maar komt de bal op de voeten van Lamey. Lamey, toch een prachtige carrière... tot nu toe gehad, onder andere bij AZ. Maar ik vind hem bitter tegenvallen. Ja, zijn verdedigende werk doet hij goed. Maar als hij een mogelijkheid heeft om de bal voor te geven... dan komt die bal geen enkele keer aan. En dat gebeurt uh, nogal uh, wat keren. Zeker een keer of vier, vijf is dat gebeurd. Uh, de bal bezit nu voor Van Peppe, de linksback. Ook hij niet goed in de wedstrijd. Uh, met moeite een uh, medespeler gevonden, Teddy Chevalier... die uh, noodgedwongen als pit zijnde de bal maar komt halen... En... En hem nu geeft naar de rechterkant naar Jozefzoon. Jozefzoon met fleuren. Jozefzoon trekt naar de achterlijn. Maar hij speelt de bal dan een beetje te ver voor zich uit. Wat heet een beetje te ver. Hij speelt de bal over de achterlijn. En dus is het weer. Geen probleem voor VVV Venlo. Doeltrap voor Maanpa. 1-0 de voorsprong. VVV RKC. Heeft Twente al door dat het achter staat Bas? Volgens mij niet. En Twente mag van geluk spreken dat het niet 2-0 wordt zo even. Nadat iedereen bij een uh, ingooi van Heerenveen eigenlijk staat te slapen. De bal door Heerenveen snel wordt gegooid naar Van der Paradies van vanaf de rechterkant een voorzet kan geven. Bij de tweede paal vindt stond nou ja, zoveel heeft hij er niet gemaakt. Een stuk of 16. dus waarom zou je hem dekken? Die staat totaal vrij, maar loopt eigenlijk net een beetje langs de bal. En daar komt Twente echt goed weg. Twente heeft in de tussentijd één keer op het doel gekopt van de tegenstander. Dat was een bal van ver, aardige kopbal, maar ook niet meer dan dat. En het speelt zich toch hoofdzakelijk op de Twentse helft af. Nu Gouweleeuw mag ver komen en gaat schieten, maar schiet een uh, bal een Meter of anderhalf, twee naast. Even dacht iedereen in de richting van de kruising. Maar dat was snel voorbij toen de bal gevangen werd door de wind. En het effect uitge... Strapt nu door de keeper naar Pelopesi, dicht op de rand van het stafhofgebied. Dat Link, want die heeft al een paar keer misschien, zoals gezegd, zijn dat de zenuwen bij zijn competitiedebuut. Balverlies geleden, nu loopt het allemaal net goed af. Hij kan verder de bal oppikken. En gaat hij aan een solo beginnen. Tussen twee man door, verspeelt al de bal bijna, herstelt dat in duel met Kums. Gaat de bal naar de buitenkant naar Braafheid. Hij was het, die stond te slapen zo even bij die snelle ingooi. De bal naar het middenveld, naar Pelopesi. En die schept hem er dan overheen naar de zijkant, aan de rechterkant van het veld. Daar is nu Rosales weggestuurd met een aardige bal trouwens van Tadic. Komt de bal voor het doel ook. Jansen is daarbij. Natuurlijk Castaños ook. Die bal wordt door Herenveen weggekomen. Door ver opnieuw ingebracht met een soort mislukt schot. Dan vanaf de zijkant nog maar eens geschoten met de ogen dicht door Rosales. Maar het is daar druk nu met heerenveen verdedigers. Dat die bal altijd wel ergens onderweg een lichaam raakt. Zoals ook nu. En dan kan Herenveen de bal de tribune intrappen. Maar ontstaat er voor het eerst nu eigenlijk een fase die langer duurt dan een seconde of 30. Waarin de bal op de Heerenveen-helft ligt. Dat is nog niet gebeurd in dit duel. Na een klein half uur staat Herenveen volkomen terecht overigens met 1-0 voor. Nu wil Twente een straf op omdat Thadis naar de grond gaat. Die gaat wel heel makkelijk liggen. Makkelijk kijkt en reageert de scheidsrechter en zegt: uh, "Voetballen, man." Groningen pexolle, Henk Kok. Nou, we moeten nog ongeveer een kwartiertje. We hebben nog geen nieuwpunten gezien. Maar als je mij vraagt wie mag het meeste aanspraak maken op de overwinning. Wat wie je zo was dat? straks deed. Wie, wat je zo straks deed, dan zeg ik toch Groningen. In die tweede helft grote kansen voor Zeefijk, voor kwakman. En ik heb ook nog een prachtig afstandsschot gezien van Linkrim. Met moeite gekeerd door Boer. En die bal die stuitte van zijn vuisten terug voor de voeten van de Leeuw. En de leeuw had in die situatie ook nog uh, kunnen scoren. Dus grotere kansen voor uh, Groningen in deze wedstrijd. nog geen goede wedstrijd. Een slechte wedstrijd. Kierm van de gebied Legt hij trouwens terug op Bakuna. Bakuna een wild schot. En dan kan Pluim uitverdedigen. Het spel golf nu een beetje op en neer met wat meer initiatief van FC Groningen. Van Dijk dan. Van Dijk durft niet in de diepte te spelen. Of doet hij dat toch? Ja, dat gaat hij toch doen. Hij draait om Narsing heen. Om Benson heen. En dan is hij een 15, 20 meter over de eigen middenlijn. En is die paas. is helemaal slecht op. Kim van die paas. Van van Dijk komt rechtstreeks. In de handen van de doelman de Boer van Pekswolle. Nou, we hebben nog 14 minuten in deze zeer matige wedstrijd. Niet meer zo saai als in de eerste helft. Maar doelpunten? Nee. Heer Geel voor Braafheid die zich voor de zoveelste keer uh, moet wapenen met handen en voeten in het duel met Van der Parra. Halfwegs Nijgeld een overtreding maakt, die hem op een vrije schop tegen. En de gele kaart komt te staan. Terechte beslissing van Makli. Vrije schop, Heerenveen met Maricic. Bal gaat direct in de tweede paal. Er zijn er veel mee. Maar er zijn er van Twente uiteraard ook veel mee terug. De bal schiet er een beetje uit. En komt bij de cornervlag aan de andere kant terecht. Waar Juricici zal een duel aan moet. Ik denk dat zijn tegenstander een duel geeft. Dat mag. De bal gaat over de zijlijn. Op de achtergrond hoorbaar. Twente publiek boos dat er geen vrije schop volgt voor Twente. Maar een ingooi voor Veen die snel genomen is en dan door Twente onschadelijk wordt gemaakt. De aanval althans. Met een lange wilde trap naar voren die dan ter van de middellijn over de zijlijn gaat. Waardoor de Friese opnieuw de bal terug hebben. 1-0 dus door die goal van Van der Parra na een kwartier. We zijn inmiddels een kwartier verder waarin Heerenveen een grote kans heeft laten liggen via Finn Bokers om op 2-0 te komen. Twente nog altijd niet helemaal wakker lijkt. Twente nog altijd in de war is. Twente nog altijd veel fouten maakt. Twente nog altijd een zeer ongelukkige indruk maakt aan Heerenveen. Eigenlijk loert op het moment dat het voorrust wellicht nog de marge kan vergroten. En zichzelf wat lucht kan verschaffen. Nu wordt er te veel risico genomen met de bal Twente strafhofgebied in. Die komt in de voeten van Douglas. Die dan het strafhofgebied uitloopt. En dan de bal merkwaardig genoeg. Bijna door de drukte heen terug speelt op zijn doelman. Daar komt dan De Roon even pols hoog te nemen. Dan komt er van Michailov een verre trap waarbij er van Twente naar Jansen eentje ondersteboven wordt gelopen. De vrije schop voor Twente snel genomen. Want daar hebben ze gezien dat Fer een klein beetje ruimte heeft. Maar die laat zich in duel met De Roon vervolgens van de bal zetten. Dat levert Twente dan weer een vrije schop op. En zo golft het zo nu en dan wel op en neer. Maar zijn de beste kansen toch echt voor Heerenveen geweest. En oog Twente nog altijd wat uh, slordig. En heeft Twente behalve dan dit kopballetje van Ver eigenlijk nog niet echt een kans gehad. Nu, bal voor het doel, die wordt te verlengd. Bijna nog Jansen, maar dan ruimt Heerenveen op 1-0 in Friesland. En die oudkamp heeft het al een paar keer uitgelegd. Als VVV wint vanavond, dan is het het leukste voor onderin. Ja, nogal, uh, minst leuk is het uh, vanavond voor Jeroen Zoet, de keeper van RKC. Dit is zo'n verschrikkelijk knollenveld, dat al twee keer hij een uh, terugrollende bal met rollend uh, tussen aanhalingstekens, dat hij daar onderdoor schiet, uh, omdat die bal op het laatste moment op... Uh, uh, uh, wipt. Nou, het heeft uh, geen gevolgen. Wel, nog altijd 1-0 voor VVV. Nu een schotje van uh, Mart Lieder in de armen van Maanpa. Het wordt iets spannender, iets uh, uh, onvriendelijker. Af en toe. Ik zag Bukari een uh, beuk weggeven aan een tegenstander. Terwijl er geen bal in de buurt was. Uh, maar goed, dat is niet bestraft door de scheidsrechter nu een uh, verre uitgooit. Dat is een goede. Van uh, Maanpa. Naar voren. Naar McGuire. Die krijgt weer een beuk. Weer van Bukari. Die is af en toe heel vervelend bezig. Uh, maar dat zal er wel ook weer bij horen bij degradatievoetbal. Vrij snel genomen. De Radostaflevic naar de rechterkant moet de voorzet gaan komen. Komt ook de voorzet met heel veel moeite door Martina verdedigd. En dan kan er wel voor niet bij komen omdat Van Peppe de bal uit het strafschopgebied werkt. Het begint allemaal leuker en leuker en spannender en spannender te worden. Bij een 1-0 stand met nog 16 minuten te gaan in de wedstrijd tussen VVV en RKC uit Waalwijk. 1-0 ook in de Heerenveen, maar daar zitten ze pas in de eerste helft. Pas Tigler. 33e minuut, goal van Rajiv van La Twente zit in de afgelopen minuten in een behoorlijke fase. waarin het de helft van de nou Veen ja, betreden heeft en er niet meer van afgegaan is ook. Dat heeft niet echt kansen opgeleverd, maar wel wat dreigende momenten. met voorzetten van braafheid en wat acties van Tadic. Nu wordt Tadic opnieuw aangespeeld en laat hij de bal onder zijn schoenen doorspringen. Dan wordt hij teruggespeeld door Koem op de keeper, het Noordveld. Die heeft niet veel tijd omdat Castanjos in de buurt is en die trapt de bal dan de middencirkel in. Douglas kopt de bal eigenlijk meer omhoog dan weg. En komt dan voor de voeten van Juricic. Die er aan de linkerkant mee vandoor wil. Maar geschaduwd wordt door Rosales. Die goed naar de bal blijft kijken. En Juricic eh, daar niet langs laat gaan. Zo in het wetverhogen. Pelopessi, Tadic. Weer laat hij de bal op de voeten doorlopen. Botst dan tegen zijn tegenstander op. Van Arnold. Daar wordt niet voor gefloten. Terecht. En dan kan Heerenveen eruit komen. En is Van der Parra. De man die de bal krijgt aan de rechterkant van het veld. En daar een combinatie probeert op te zetten met Droon. Droon zoekt in het strafhofgebied dan steun bij aanvallers. Maar kiest dan eigenlijk net voor de verkeerde. Want de die daar nog stond. Die krijgt de bal aangespeeld terwijl die eigenlijk in de dekking stond. En de bal had eigenlijk meteen voor dat doel gemoeten. Nu kan Twente overnemen en volgt er ogenblikkelijk weer een diepe bal in de richting van Castanjos die er niet bij komt omdat Heerenveen daar via Van Almond eigenlijk vrij makkelijk weer tussen zit. 34 minuten onderweg. Het komt wat meer in evenwicht. Maar Heerenveen leidt 1-0. Aalsmeer, Volendam, Riesje van der Maden. Laatste minuut van de eerste helft, Volendam nog altijd op voorsprong. 16-17. Maar Aalsmeer is knap teruggekomen. Uh, maximale marsje was 4 doelpunten. 10-14. En toen knokte Aalsmeer met die typische winnaarsmentaliteit die ze hier echt hebben. Terug tot 16-16. Vrije -16, goal van Robin Boomhouwer. En nu weer een gemist schot van Volendam. Laatste minuut is ingegaan. En Aalsmeer heeft het balbezit. Met op middenopbouw Wai Wong. Die dit seizoen terugkeerde op het oude nest. Speelde drie jaar in Duitsland. Bij Lemgo en ook in Dormagen. En Wai Wong moet nu in het midden de lijnen uitzetten. Aalsmeer verhoogt het tempo. Moet het vooral hebben van veel snelheid. Veel creativiteit. Het is sowieso een hele snelle wedstrijd. En de goal is nu vanaf de rechterhoek. Goed geplaatst van Robin Boomhauer. 20 seconden nog en 17-17. En zo gaat dat tussen deze twee ploegen. Altijd aan elkaar gewaagd. Altijd is het spannend en altijd is het ook leuk om na te kijken. Volendam, een ploeg met meer lengte, meer schotkracht, ook meer ervaring. Als meer vooral jong, maar zoals gezegd heel veel snelheid en creativiteit in de ploeg. Aanval van Volendam. Het zoeken is naar de cirkel. Daar staat al een jaar of zeven Tom Schilder via Jasper Adams. Dat mislukt. Bal gaat over de zijlijn en een hoekworp is het dan voor Volendam. Maar de scheidsrechters moeten even een klein brandje zussen. Dan ga je kijken wat daar... Precies aan de hand is. Er wordt een indirecte vrije worp gegeven. En dat zal dan moeten gebeuren in de laatste seconde van de eerste helft. Jasper Adams, bijna twee meter lang, is hij. Die bal moet dus in één keer op het doel. De scheidsrechter neemt al wat afstand. En zes spelers van Aalsmeer met de handen omhoog. En het schot van Adams gaat dan ruim over het doel bij Aalsmeer. Ruststand in de bloemhof hier, 17-17. groningen pexvolle Henk Kok... 0-0. 82 minuten gevoetbald en ik wacht nog steeds op doelpunten. Af en toe wel perspectiefrijke aanvallen van Spolle, Maar dan is de passing weer zo slecht. Nu wordt die bal door Groningen een 16 meter gebied gespeeld maar wordt hij nog binnengehouden? Nee, er wordt niet binnengehouden. Dan gaat Groningen niet ingooien. Nee, nee, nee. Jansen heeft het goed gezien. Pex Spolleman moet gaan ingooien. zag nog een aardig kansje trouwens voor Pex Spolleman. Het was Arne Slot die de bal paast in de voeten van Narsing. Narsing was binnendoor gekomen bij de verdediger Kappelhof, maar het het was uh, ja, wel zuiver, maar te zacht op de korte hoek. Er lag uh, bijzot uh, goed in de hoek om dat schotje te keren. Van Dijk dan. Van Dijk met een crossbaas naar de Bakuna. bal wordt weggekopt door Latsman op de rand van het 16 meter gebied Kan Kim die bal nog binnenhouden? Nee, Keerum kan die bal uh, niet binnenhouden. Maar het is wel een ingooi voor FC Groningen. Van de bal is het laatst geraakt door uh, Benson. Wie gaat er ingooien? Dat gaat uh, Burnett doen. FC Groningen heeft haast. En Pex Pol heeft niet meer dat gemakkelijke voetbal van de eerste helft. Omdat Groningen veel op de is gaan voetballen. En ook meer risico's is gaan nemen. Een overtreding van, uh, van Kwakman op uh, Afdiets En daar krijgt Kwakman ongetwijfeld een uh, gele kaart voor. Dat zal wel gebeuren, denk ik. En ik dacht dat Kwakman op scherp stond. Zodat hij mogelijk de volgende wedstrijd dan uh, gaat missen. gele kaart inderdaad voor uh, Kwakman. Overtreding vlak over de middenlijn was daar niet nodig. Afdiets was niet in het 16 meter gebied. Daar bij de middenlijn. Nou, de woord Afdiets wordt daar ook niet gevaarlijk. Maar een vrije schop in elk geval voor Pexpold. Die vrije schop wordt genomen door Pluim. Klies, ook voorin, heeft zich nu gemeld. Klies vind ik trouwens een aardige goede middenvelder bij Pexbollen. Heeft goede wedstrijden gespeeld. Het is nog even wachten op de vrije schop. Op de rand van de 16 staat de verdediging van Groningen. Afdiets wil het 16 meter gebied wel binnen. Dat gaat hij nu doen. De bal gaat richting Afdiets. Maar die bal kan gemakkelijk weggekopt worden door Van Dijk. Nog eens een keer Van Dijk. Nog eens een keer in tweede instantie weggekopt. En dan kan Groningen bouwen naar een aanval. Nog dik 6 minuten. 0-0. Er was een stille tocht voor Herenveen. Er was veel prachtig. Bij FC Twente, wat heeft het meeste geholpen, Bas? Ja, als je het uh, op het scorebord leest, die stellen toch dat Herenveen staat met 1-0 voor. Nu dreigt er even kansje voor Twente te komen. Maar de paas komt niet in de, handen van, uh, ofwel in de handen van de keeper en niet op het hoofd van Castaños. Want uh, Twente kan praten tot het ons weegt. Dat doet het ook al weken. Maar dat levert uh, geen vlekkeloos voetbal op. Integendeel, want het aantal fouten dat Twente heeft gemaakt is niet meer. ...op de vingers van één hand te tellen. En dan heb ik het niet over foutjes, maar echt ongelofelijke fouten. De bal zomaar in de verdediging in de voeten van de tegenstander te spelen. Dat is de laatste 10 minuten wel wat verbeterd. Want zoals gezegd, er komt wel wat meer evenwicht in de wedstrijd. Maar veen overal, na 38 minuten, terecht op het 1-0 voorsprong. Had dus via die kant van al ook 2-0 kunnen zijn. Nu ziet iets weg, probeert zich langs de tegenstander te wurmen. Maar verspeelt de bal in een duel. Aan Rosales, zo'n Twente over. En staat er met veel mensen nu op de helft van Heerenveen. Rosales, de bal even terug op de eigen helft. Douglas, ook hij beschuldigt zich al een, een grote fout. Dit keer een uh, diepe trap. Daar uh, verkijkt de Herenveenverdediging zich een klein beetje op. Omdat het Koem onder de bal doorloopt en denkt die stuit dat we door een keeper. Dat gebeurt niet. Gouwe Leeuw moet dan vervolgens ingrijpen. om te voorkomen dat Castagno er nog wat mee kan doen. Maar trapt dan de bal over de zijlijn. En daar mag Braafheid een ingooi gaan nemen. Halverwege de Friese helft is er beweging. Zijn de mensen aan speelbaar loopt bij de bal weg. Uh, Gutierrez loopt nu bij de bal weg. Dan moet Castanjos naar de bal toe en loopt hij via zijn tegenstander er opnieuw overheen. Opnieuw dus neergooien voor Twente. Dit keer krijgt ver de bal wel op het punt van het strafopgebied. Wil hem aannemen op de buitenkant van zijn rechter. Dat mislukt. Hereveen neemt over. Zoekt ogenblikkelijk naar Finn Bogason. om de paas. Dit keer van Koem is wel heel zwak. En kan door de Twentse verdediging onschadelijk worden gemaakt. 5,5 minuut nog te gaan in de eerste helft. Hereveen 1-2-0. Hoe lang heeft de RKC nog bij jou, Andy? 8,5 en Ik ben benieuwd wat er nog in zit in het vat. Uh, uh, voor RKC. Maar eerst de hoekschop van VVV. Bal voor het doel. Wordt uh, weggekopt uh, door uh, een invaller door Zelden. Rust. En dan is de bal weer terechtgekomen uh, voor de voeten van McGuire. Aardige beweging. Brengt de bal voor het doel. En met heel veel moeite wordt die bal tot hoekschop uh, verwerkt door Braber. En uh, nee, het is geen hoekschop. Het is een inworp uh, Vlakbij de cornervlag. En VVV leidt dus met 1-0 en heeft op dit moment toch ook wel het uh, betere van het spel. Ondanks het feit dat RKC gelijk moet maken minimaal, zie ik toch weinig kansen en mogelijkheden. Net wel een aardige voorzet van Bukhari, maar Lieder kreeg de bal niet in het doel. De inborp uh, wordt hard door de verdedigers. In dit geval is dat uh, door Nadja in uh, de tribune getrapt. Maar ja, die gaat nu snel een andere bal pakken. Want men heeft haast bij RKC Waalwijk. Maar VVV mag gooien. Doet dat aan de linkerkant met Brian Linsen. Die gooit de bal aardig ver richting voor. Die komt de bal door naar iemand die daar had moeten staan. Maar normaal gesproken is dat no voor zelf. En er stond er nu niemand. En de bal is meteen gegooid naar Van Peppe. Lange run van Van Peppe. Speelt de bal in de voeten van Chevalier. Chevalier probeert langs de tegenstander te gaan. Lukt niet. Er lukt veel te weinig bij RKC Waalwijk. En bij VVV iets meer. Vandaar de 1-0 voorsprong voor VVV. Groningen denkt ongetwijfeld terug aan dat eerste duel toen de winst in de laatste vijf minuten gepakt werd. Henkok. Ja, stond ze met 1-0 achter. Er werden nog twee doelpunten gescoord toen. Maar ik kijk nu even naar Narsing. We gaan Narsing een overtreding. Hij is de eenzame spits van de Polen. Hij moet dan afleggen tegen Kappelhoff en tegen Burnett. De volgende aanval van Groningen. Bakuna 2-3 meter over de middenlijn. Hij heeft de slot voor zich. Gaat dan paasen. Maar hij schiet de bal tegen de voet van de slot aan. Maar de bal wel blijft wel de binnen de lijn. En dan kan Bakuna terugspelen naar Bizot, zijn eigen doelman. Groningen wil nog knokken voor de overwinning. en Misschien lukt dat nog wel. Maar het zal me eerlijk gezegd verbeteren. Beide ploegen hebben te weinig laten zien. En Peck heeft niet meer dat voetbal kunnen laten zien... wat ze in de eerste helft wel hebben gespeeld. En dit Peck was ook niet het Peck, van Peck tegen Feyenoord, tegen Twente, tegen PSV... waar ze allemaal goede resultaten tegen hebben neergezet. Snel de van Burnett gaat naar de Kwakman. Kwakman draait met die bal en schiet hem. Veiligheid zal het dan toch maar terug naar Bizot... omdat de slotdruk zetten op de bal. Bizot dan naar Van Dijk. Ik kijk eens naar het scorebord. 88 minuten gevoetbald. Van Dijk zou kiezen voor een lange trap. Inderdaad, lange trap richting Texera van Zeefuik is gewisseld. Texera is nu de spits, maar Texera moet er tegen een meerderheid van verdedigers moet hij er toch afleggen. En dan kan Pexwolle via Narsing kan dat gaan bouwen aan aanval. Narsing kiest voor een duelletje met, met Linker. Had de bal veel makkelijker kunnen afspelen naar Benson. Dan nu in de breedte naar Pluim. Pluim dan weer in de breedte naar uh, Latsman. En uh, Latsman ziet hij ziet die diep gaan. Maar uh, Latsman kiest voor uh, Boer. Speelt die bal weer terug naar uh, Boer uh, zijn doelman. En zo hebben we nog, nou, misschien met blessuretijd nog drie à vier minuten. Maar geen doelpunt. In Spanje heeft Real Madrid gelijk gemaakt tegen Deportivo. Met uh, nog een kwartier te spelen maakte KK 1-1. Heerenveen Twente, daar is nog 1-0. Bas. Met nog 2,5 minuten te gaan in de eerste helft. De goal van Van Parra. Maar een vrije schop nu voor Twente. Dat is eigenlijk een soort hoekschop Nadat Tadic, die geschaduwd wordt door Raitala en de Roon. ...zeg maar 2, 3 meter bij de cornervlag vandaan naar de grond gaat. En een vrije schop verdient. Gek is dat hij er eigenlijk nog uitkwam en uitdraaide ook. Maar toen was er al gefloten. En de man die de, de, de vrije bal gaat nemen, dat is Felipe Gutierrez. De Chileen, de staande voor de gelegenheid van Twente 6 in het strafschopgebied. Bengtson en Douglas mee. Dat zijn toch koppers. Die zijn lang en groot en sterk. Ook Jansen is daar en ver. Dus Twente zou misschien wat kunnen met deze vrij schop die heel laag voorkomt. Hoe is dat mogelijk? Zoveel kansen krijg je niet. En dan komt de hele luchtmacht mee. En dan geef je een bal die werkelijk door een konijn zou kunnen worden binnengekopt. En die, uh, dat konijntje heet dan Willem Jansen. Want die probeert er nog wel bij te komen bij de eerste paal. Dan dat moet hij uiteraard met zijn voeten doen. En die bal die stuit het al ruim over het doel van Noordveld. Werkelijk ongelukkige vrij schop van Twente. Zoals de hele eerste helft voor Twente eigenlijk ongelukkig is. Want een rijtje met mensen die echt kapitale fouten hebben gemaakt, heb ik al genoemd. Aan dat rijtje mag u iets toevoegen. Die, eh, nou ja, toch technisch genoeg is om een bal te kunnen aannemen. Maar ook weer iets van zijn voeten liet springen. Meters. En eigenlijk onbedoeld een aanval van Veen lanceerde op die manier. Eh, kortom, Twente heeft een eh, pittige eerste helft achter de kiezer. Waarin het eh, vooral op zoek moet in de rust naar zichzelf. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al weken zo. Een minuutje nog in de eerste helft. Veen staat met 1-0 voor. Die vrommelkool van Cijp is wel heel belangrijk, niet? He? Het is een hele prettig. En ik moet aan die konijnen van uh, Bas denken als ik hier naar het veld kijk. Want hier zijn heel wat <laughs> ja, dat konijnen. Dat zijn meer 100... mollen, hè? Jongen, jongen, jongen. Wat een drama dit veld. Zeg maar, dat terzijde. 1-0 VVV. We zitten in de slotfase. Uh, 86 minuten gespeeld. De wissels zijn op bij uh, RKC Waalwijk. Ramos is als laatste gekomen voor, uh, voor Drost. En dat betekent dat men 1 op 1 gaat spelen achterin. Want Ramos moet uh, voorin als breekijzer gaan fungeren. En uh, volgens nog wil dat nog niet lukken. We hebben we ook nog geen slotoffensief gezien. Nu dan misschien als Nofor weg is. VVV overigens de beste kans gehad via voor Die maar opzij hoefde te leggen. Uh, dan had Ricky van Haren ook een invallende bal voor het intikken gehad. Maar hij deed dat veel te zacht en dus ging die kans voorbij. Een vrije trap voor VVV Venlo vanaf de rechterkant. En dan kan het gevaarlijk worden. Maar nu gaat zij het niet meer mee. Die blijft gewoon achterin om het huis te bewaren samen met Russelair. Er staan nog maar twee of drie man hooguit een beetje voorin. Mofor. En dan gaat Maguire de bal ook nog natuurlijk richting Mofor spelen. Die komt de bal door. En dan wordt er nog geschitterend geschoten. Op de lat dat wel door Brian Linzen. Dan staan er vijf man van RKC te kijken hoe de twee man voorin even de bal naar elkaar toespelen. En raakt Brian Linzen de lat. Gaan we de slotfase in met een 1-0 voorsprong? Nog altijd voor VVV. Het blijft 0-0, hè Henk? Dacht ik wel. We moeten nog een dikke minuut voetbal. De klok staat op 91,50 en drie minuten een extra speeltijd. Ik kijk naar Benson. Kan Benson nog bij die bal? Nee, het is Atsilo. Die speelt een mee naar Burnett. En, trouwens, ze was nog dichtbij een doelpunt. Nu werd weggestuurd door Asiën En Kwakman die kon al net ingrijpen met een 16-meter gebied. Anders had Afdis gewoon een vrije kans gehad. Bakuna is weg. Aan de linkerkant van het veld komt de voorzet. Niemand van Groningen. In een 16-meter gebied. Die bal die wordt weggekoppeld door de uh, pluim. En dan kan PEC PEC de bal overnemen. Dan gaat hij naar slot. De laatste aanval, waarschijnlijk voor uh, PEC. Maar ze komen niet tot een aanval omdat Bakuna daar tussen zit. Maar kan Bakuna ook nog de rechte verdediger voorbij komen van Polen? Die komt er niet voorbij. Wel een ingooi voor Bakuna. In een 16 meter gebied komt die bal er toch nog in. Ja, ja hij zit er wel in. En ik dacht dat het de leeuw is geweest. De klok staat op 92 minuten en 40 seconden. Het is een herhaling van de wedstrijd. In Zwolle toe Groningen in de laatste zes minuten een 1-0 achterstand goed maakte. En met 2-1 won. En nu is het van heel dichtbij De Leeuw die die bal achter Doelman Boerskiet. Toch nog een doelpunt. Ik had er niet meer op gerekend. Ingooi van Bakuna. Bal op de schoen van een tweetal verdedigers van uh, Pex Zwolle. Lastman was in eerste instantie die die ingooi van uh, Bakuna nonchalant verlengt. Daar zit Broers er ook nog met zijn hoofd aan. En dan ploft die bal gewoon voor de voeten van de leeuw. En is het 1-0 voor FC Groningen. En krijgt Groningen de drie punten. Ik wil niet zeggen een cadeau, maar ze hebben voor de laatste minuut hebben ze ervoor geknokt. Ze hebben ook de betere kans gehad in dit tweede helft. En Pek Zwolle had af en toe wel aardig aanvallen. Maar ze was onnauwkeurig in de passing. En ook de aanname deugt er niet altijd even. Ik denk dat er nog even afgetrapt wordt in deze wedstrijd. Dat laat de scheidsrechter Jansen nog wel toe. En dan zal hij ook meteen voor het einde fluiten. Jawel, hij fluit met één voor het einde. Eind goed, al goed zullen de supporters van Groningen denken. Groningen win met 1-0 door een doelpunt van de Leeuw. Die de laatste zeven wedstrijden niet had gescoord. Zeven doelpunt had hij gemaakt. Nu staat hij... Op 8, belangrijke overwinning voor Groningen. 1-0. 1-0 is ook de stand bij Heerenveen FC Twente. Daar is het rust. En 1-0 is het ook bij VVV RKC. En hoe lang nog, Andy? Ja, nog niet, niet lang meer. We zitten in de laatste minuut. Plus extra tijd. Die tijd gaat zo in. Ik denk drie minuten. En ja, dan gaat de ploeg die uit meer punten haalde dan thuis... eindelijk weer zijn thuisoverwinning boeken. Want staat 1-0 voor VVV. Twee minuten extra tijd, dat is niet veel. En 0-4 uh, no gaat weg, 0-4 no is weg. Gaat alleen op de keeper op, voor. No Maakt hij het af? Nee, hij schiet naast. Oh, wat een kans. Het kale hoofd wordt door de Nigeriaan even beroerd van hoe is mogelijk dat hij deze bal naschiet. schiet. Dat is ook knap, want hij gaat toch helemaal alleen op de keeper af. Passeert ook de keeper wel met zijn schot, maar passeert ook het doel met zijn schot. En zo blijft het spannend tot de laatste seconde van twee minuten extra tijd. Overigens was Guy Ramos, ik zei het al, ingevallen als breekijzer, bijna... Uh, bij de gelijkmaker toen hij de bal naast kopte. Nu gaat de bal over de zijlijn via diezelfde Gira mos en mag uh, uh, VVV Venlo gaan ingooien. Het publiek is blij, is gelukkig. Want VVV lijkt te gaan winnen. We zitten in de 91ste minuut. 92 gaan we er krijgen. Als de bal weer richting de richting 0 voor gaat. Maar die maakt de overtreding op van Peppe, wilde ik zeggen. Maar het wordt andersom beoordeeld: van Peppe overtreding op 0 voor. En dus mag VVV een vrije trap gaan nemen. Dat zal wel even duren. Dus doet men het rustig aan bij die 1-0 voorsprong. En wat is die vrije val van RKC dan helemaal ingezet? Dit wordt de vijfde keer dat er op rij wordt uh, verloren. Uh, een wedstrijd in de Eredivisie. En dat is uh, toch wel heel erg veel voor Erwin Koeman en zijn mannen. Aan de rechterkant heeft Maguire balbezit. Gaat richting de cornervlag om daar tijd uh, te rekken en te winnen. Lukt dat? Dat lukt heel aardig. Want de bal ligt daar nog steeds. Hij heeft wel twee mannen om zich heen. Waarom krijgt niemand die bal daar weg van RKC Waalwijk. Nog altijd Maguire. En nu gaat de bal over de achterlijn. Het laatste geraakt door Maguire... En dus mag Jeroen Zoet de bal nog in het spel gaan brengen. Maar niet lang meer. Nog een halve minuut te gaan. 1-0. VVV wint uh, zo lijkt het van RKC. Doelpunt in de 31ste minuut van centrale verdediger Marcel Sijp. Belangrijk, die Sijp met zijn uh, vijf doelpunten in deze competitie. Want ook dit is een uh, winnende goal. Daarin is hij matchwinner. Bal gaat nog één keer naar voren. De inborp voor RKC Waalwijk naar Ramos van Van Peppe. Maar gaat de bal weer over de zijlijn? Nu is het... Uh, uh, Ricky van Haren die de bal het laatst heeft geraakt. En wordt er weer gegooid van Peppe. Gooit de bal helemaal terug naar Martine. Ja, en dan is het afgelopen gejuich in Venlo. Want in Venlo wordt er gewonnen door VVV. Door dat doelpunt van Seip in de 31ste minuut. Een hele, hele belangrijke overwinning op RKC Waalwijk En dat zit diep in de penari. Drie wedstrijden zitten erop vanavond. Herakles Vitesse 3-5. Groningen Plex 1-0. En VVV RKC 1-0. Het is rust bij Heerenveen FC Twente en de rust dan daar 1-0. Als ik uh, me goed herinner was 17-17 de laatste stand die we hoorden vanuit Aalsmeer bij Aalsmeer-Volendam. Richard? Ja, inmiddels uh, liggen er alweer wat uh, doelpunten in. 18-19 is nu de tussenstand in het voordeel dus van Volendam. De regerend landskampioen en we krijgen een 7 meter voor Volendam. Met uh, Boy van Limbeek tegenover Jeroen van het Hart, de keeper van Aalsmeer. Dus even kijken wat er gaat gebeuren. Ja, keeper op de... Op het verkeerde been gezet en in de linker benedenhoek goed gescoord door Volendam. En zo is het 18 tegen 20 geworden. En dan mag Aalsmeren dus weer proberen. Negenvoudig landskampioen. Volendam was zesmaal de sterkste van Nederland en had daar slechts acht jaar voor nodig. Snelle aanval nu weer via Tom Schilder naar Jasper Adams. Schilder nu even op middenopbouw. Rijgensberg die... Zeven keer al een doelpunt heeft gemaakt voor Volendam. Terug nu naar Adams. Niemand stapt uit bij Aalsmeer. Dan gaat het weer terug naar Adams. Wordt er gefloten, geappeleerd voor tijdspel. Maar het spel mag gewoon doorgaan bij Volendam. Omdat er voldoende dreiging wordt gehouden op de dekking van Aalsmeer. Nu is het Schilder. Maar die wordt dan weer tegengehouden door een speler van Aalsmeer. En dat is opnieuw denk ik een zeven meter voor Volendam. Dat is inderdaad het geval bij een tussenstand van 18-20 na vijf minuten. En een heel klein beetje hier in de Bloemhof in Aalsmeer. Dico was dat We're All Experts. Gisteren overleed op 74-jarige leeftijd voormalig schaatsster Atje Keule Deelstra. De veelvoudige kampioen raakte donderdag in coma... na een herseninfarct en is niet meer bij kennis gekomen. Begin jaren 70 veroverde Keule Deelstra vier keer de wereldtitel Allround. Ze was dus één van de beste schaatsers die Nederland ooit heeft gehad. De schaatswereld heeft dan ook een groot sporter verloren. Voormalig bondscoach Henk Gemser en Sippie Tichelaar... die haar onder meer meemaakte tijdens de Olympische Spelen van 1972... in Sapporo, typeren Atje Keule Deelstra. Het was een enorm gedreven sportvrouw. Uh, als ze aan de start stond, dan ging ze er ook echt voor... en ze had nooit een excuus. En ze reed ook altijd goed... En ze verloor eigenlijk nooit. En als ze wel verloor, ja, dan was het ook niet zo'n hele prettige atje. En even daarna was het dan ook wel weer goed. Maar enorm gedreven, echt een vechtjas. Bescheiden buiten het ijs en een terre hier op het ijs. Echt inderdaad, een uh, vrouw die daar zo de aan aantrok en dan de stadstreep kwam. dan uh, wist ze zichzelf enorm te focussen en uh, was ze alleen maar bezig met die. Hele strenge eis van zichzelf om te winnen. Misschien als je haar nu ziet schaatsen, als je die filmpjes ziet... dan denk je, nou, wat was dat voor prikslag? Maar het was voor die tijd helemaal niet zo raar. Ze was gewoon heel erg goed. Maar ja, de mentaliteit had ze natuurlijk ook mee. Omdat ze zo wilde vechten en graag wilde winnen. Ja, die combinatie was natuurlijk geweldig. Als vrizin was ze natuurlijk met het schaatsen opgegroeid. In aanleg en door de culturele beïnvloeding was, was het een schaatsrijdster. Korte baan, heel veel korte baan geschatst. En uh, nadat ze haar kinderen uh, had gekregen, uh, toen, uh, toen ging ze daar eigenlijk zich eigenlijk concentreren op het langere werk. En dat deed ze heel voortvarend. Men vond het, haar omgeving vond het raar. En dat, uh, dat uh, trok ze zich niks van aan. Ze had thuis een geweldige moeder, Beppe, die op een gegeven moment de kinderen opving. En zij deed haar ding op die lange baan. En dat, uh, dat was uh, eigenlijk heel erg in het oog springend. Maar... Wat de keuzeheren en de KNSB dachten, dat is incidenteel. En laten we maar heel zorgvuldig zijn... en laten we haar eigenlijk maar niet uitnodigen voor de kernploeg. Er was een hiërarchie van bovenaf. Van, uh, uh, wij regelen het van bovenaf wel. Het, het, het neigde nog naar feodaal, mogelijk. En uh, ja, daar, daar brak zij dus op een gegeven moment echt doorheen. En uh, deed haar eigen plan. En dat was uh, natuurlijk uh, ten voorbeeld van een heleboel vrouwen. En dat zei Henk Gemser over Atje Keuledeelstra. Gisteren overleed ze, 74 jaar oud. Het is uh, inmiddels bij Real Madrid, uh, Deportivo. Deportivo speelt thuis 1-2. Uh, Real staat dus voor Higuain, scoorde de tweede. En wij gaan terug naar uh, eerder op de avond, Heracles-Vitesse. Dat werd 3-5, veel doelpunten. En dat was te danken aan beide ploegen, zowel Heracles als Vitesse. Beide elftallen speelden met veel aanvallend spelende spelers. De trainer van Vitesse, Fred Rutte, heeft dan ook genoten van de wedstrijd. Als je met over aanvallend ingestelde spelers speelt, dan... Uh... Ja, ik, ik vond het zelf ook altijd wel leuk. Dus, uh... nee, maar het, het was leuk om te zien, denk ik. En, uh, we hebben onze tegenstander uh, ja, voor groot gedeelte onze wil opgelegd. Uh, omdat zij, nou, vroeg druk te zetten. Ja, heel vroeg druk zetten en, en hun dwingen tot de lengtebal. En, ja, ik denk dat zij daardoor ook niet in een spal kwamen. En we komen denk ik oh, heel goed op 2-0. Dat was goed. Alleen daarna krijgen we ook wel heel makkelijk weer een goal tegen. Nu weet ik wel dat het met de tegenstander te maken heeft. Maar is dit niet de manier waarop Vitesse eigenlijk elke week moet spelen? Uh, in sommige tegenstanders moet je, je op een bepaalde manier bespelen. En, uh, in Raakles, zeker hier in Almelo. En zeker op dat uh, ja, niet mijn favoriete veld. Ja, dan, uh, dan, dan moet je een tegenstander op een dusdanige manier bespelen. waardoor zij niet aan het voetballen kunnen komen. En wij, uh, wij zijn, wat dat betreft zijn we ook wel variabel. Wij kunnen ook wel op een iets andere manier spelen. Ja. Reis haalde je eruit, tactische wissel. Kazachstan viel fantastisch in. Is dat ook omdat Reis niet zich lekker voelt aan die, aan die zijkant? Nee, dat is het niet. Kijk, ik zag bij dan angst. Ik zag angst in de duels. Ik zag angst in... Uh, ja, zijn been terugtrekken. En, uh, hoe komt dat? Nou ja, dat heeft te maken met een hele zware bezuur die hij heeft gehad. En, uh, en dan op dit veld, dat, dat, is, dat zit dan in het koppie. En, uh, ik heb het geprobeerd en uh, achteraf had ik misschien hem misschien niet moeten laten starten. Maar ik vond dat vak waar jullie het uh, wel, uh, wel heel goed invulde. Helemaal ja, dat je tevreden bent, Fred. Ja, ik, ik, zeker. Ik ben met het resultaat ben ik, uh, vijf doel te maken in een uitwachtstrijd. En, uh, bij, een, bij een team dat uh, volgens mij alleen maar van PSV heeft verloren. En misschien nog eentje, dat weet ik niet thuis. En, uh, alleen, ik ben, ja, ik ben niet zo tevreden. Als je echt bovenin wil, meer wil gaan doen, dan krijgen we al heel makkelijk die goals tegen. Maar het is weer rustig aan de Rijn. Ja, maar het water stroomt nog steeds hoor. Snel bijtekenen, Fred. Hm? Snel bijtekenen. <laughs> Ik heb al gezegd, we liever van week tot week. En uh, met dit team. En dan willen we de... Ja, we hebben nog oor, tien te gaan. En dan willen we proberen het maximale eruit te halen. Fred Rutte van Vitesse zijn ploeg dus met 5-3. Irakle speelde opnieuw gedurfd en aanvallend, maar het leverde geen punt op. Daarover de trainer, Peter Bos. Vandaag niet, nee. Maar er zijn genoeg wedstrijden geweest... waarin het zich wel uitbetaalt en... Uh... Het viel vandaag erg slecht voor ons. Ik vond Vitesse heeft gewoon uh, meer kwaliteit. Dat hebben we ook gezien. Het was denk ik uh, vanaf het begin een hele open wedstrijd. Een, uh, iedereen uh, schoof door, Vitesse ook. En het was gelijk één op één. Jullie kwamen ook niet echt onder de druk vandaan, hè? Nou, het is denk ik heel simpel. Als je de beelden goed bekijkt, dan zie je dat, uh, dat of Cassia of Van der Heide doorschuift. Ja, dan is het heel simpel. De keeper werd niet onder druk gezet. Dan is het een lange bal op Marco die de bal moet vasthouden. Dan krijg je lopers erbij. Eenvoudiger kun je niet in de aanval komen. Dus het was eigenlijk. Dat is niet een kwestie van onderdruk. Je kan niet makkelijker onder druk uitkomen dan op die manier. Dus het, zo is, uh, uh, moeilijk was het eigenlijk niet vandaag. Hoe lastig was het? 2-0 achter. Dan komt toch de, de aansluiting, Steffen. Dan heb je toch hoop. Ja, nou, de doelpunten vielen eigenlijk... dat is natuurlijk meestal als je doelpunten tegengaat, maar die voelen bij ons wel op hele vervelende momenten. Ik bedoel, Dario krijgt een spierscheuring... waardoor ze dus zo door kunnen lopen. Ja, dat, dat, dat, daar hou je geen rekening. Pure pech. Dat, dat is, die spierscheuring is pure pech. Je, je, je houdt een strafschop tegen. En uit, uit de corner die daaruit volgt, uh, scoren ze wel. Ja, dat, is, dat is, krijg je natuurlijk ook wel een tik. Maar ik moet zeggen dat ik, en dat meen ik ook echt, dat ik uh, mijn ploeg daar een compliment voor moet geven. Dat we zijn blijven strijden, blijven geloven. Uh, 4-1 maken we toch weer de 4-2. Bij de 4-2 krijgen we met nog 10 minuten te gaan. Twee grote kopkansen van 4 of iets bij de tweede paal. Stel dat je die 4-3 maakt met nog 10 minuten te gaan. Ik bedoel, het is toch altijd wel een wedstrijd gebleven. En, uh... Dat, dat, dat moet ik zeggen, een groot compliment voor de jongens. En dat zei Peter Bos, de trainer van Herakles. Hij verloor dus wel 5-3 van Vitesse. We gaan uh, kijken bij het handballen als meer Volendam. Het was net één puntje verschil, Richard. Ja, nu is het drie punten verschil. Dat betekent dat Volendam weer een gaatje heeft geslagen... net als in de eerste helft. Toen een maximaal verschil van vier goals als meer dichte dat gaat weer tot 1616 16, later 1717 17. maar nu is het dus weer Volendam dat is uitgelopen maar we gaan een strafworp krijgen aan de kant van Aalsmeer. En daarvoor meldt zich Stefanovic, een Bosnier. Tegenover Simon Molenaar, een echte Volendammer. Dat kun je horen aan de naam. En Molenaar wordt dan op het verkeerde been gezet. En zo is het 22-24. Zijn we halverwege de tweede helft alweer. En vind ik dat Volendam het toch wat moeilijk heeft in deze fase. Volendam dat in de reguliere competitie pas, of slechts, vijf punten verspeelde. Het werd gelijk tegen Zwift, Arnhem... En Tweemaal slechts verloren. Hurry up in Zwarte Meer. En hier in de Bloemhof van Aalsmeer. Toen werd het 27-25. Aanval nu voor Volendam met Rijgersberg naar Adams. Die wordt vastgehouden. Dat is toch een Vrije Vrijworp inderdaad voor Volendam. Het is bij Vlagenen. Harde wedstrijd wordt veel geduwd, getrokken. Aardig wat tijdstraffen ook gezien. Maar toch is het ook wel weer heel erg sportief aan beide kanten. Spelers blijven ook niet liggen op de vloer. Kunnen incasseren en slaan, staan dan ook weer heel snel op, zoals het eigenlijk hoort. Aanval weer van Volendam met Rijgersberg. Speelt de bal naar het midden. Dan een onderhandschot. Dat wordt gesmoord door een van de verdedigers van Aalsmeer. En dan misschien de snelle tegenaanval. Maar wat Volendam wel steeds erg goed doet, is snel terugverdedigen. En dan staan ze weer met. Met zijn zessen rond de cirkel. Aanval van Aalsmeer. Goed uitgespeeld via de linkerhoek. En dan is het doelpunt van Jelmer van Stam. 16 minuten in de tweede helft zijn we onderweg. En de aansluitingstreffer heeft Aalsmeer dus weer gemaakt. Terwijl Adams nu toch weer scoort voor Volendam. En zo gaat het snel. 23-25 is de nieuwe tussenstand. Veel wissels bij Twente in de tweede helft, Bas. Ja, twee nieuwe gezichten bij de 1-0. Voorsprong voor Jere Vedegaal. De tweede helft is dus in de derde minuut. Uh, Boulikin is in het elftal gekomen voor Castaños. Bij wie ik me echt afvraag of hij ook één bal goed geraakt heeft in de eerste helft. Ik denk het eerlijk gezegd niet. En Hulsje is in het elftal gekomen voor Pelopessi. Die debuteert in de competitie en dat nogal ongelukkig deed. Terwijl Twente nu wel in de aanval is. Maar de bal uiteindelijk in het strafvolggebied terecht komt. Uh, daardoor Hulsje, daar is hij dan even, die nieuwe link. Wat makkelijk in de handen van de keeper wordt getrapt. Ook omdat daar eigenlijk... Weinig ruimte was voor het maken van een actie. Voor Hulsjer, een Duitser overigens. jonge speler, 18 jaar, is het niet zijn debuut. Want hij heeft al twee keer eerder meegedaan. Overtreding gemaakt nu door Hulsjer. Die valt wel heel erg op in de eerste minuten van dit duel. Die zich uh, wat te breed maakt in een duel met uh, zijn tegenstander van Annold. En dat betekent dat er een vrij schop komt. Dat van de middellijn voor Herenveen. Ja, Twente zal wel wat moeten. En hoopt dan maar dat het met het inbrengen van Bouligin nu al wat meer druk kan geven op dat doel van de tegenstander. Daar waren het eigenlijk in de eerste helft niet in is geslaagd om een fatsoenlijke kans uit te spelen. Nu een diepe bal van Heerenveen. Die wordt weggekopt uit het Twentse strafselgebied. Dan door Finn Bogason wordt opgevangen. De bal was onderweg naar Maritschek, maar die kwam er net niet aan te pas. En dan ontsnapt Twente. Bij het uitverdedigen leidt de ploeg het Enschede ogenblikkelijk weer balverlies. En dan kan de Roon ermee vandoor. Aan de linkerkant van het veld. Even kort teruggelegd. Dan komt de bal die wordt ingespeeld door Reitelaar wel in de buurt van de drone weer en dan nu zelfs bij Juricic. Klein gelukje Juricic slalomt dan langs 2 3 man. Juricic is de ruimte om te schieten. Die is er niet. En op het allerlaatste moment, maar vooral ook omdat Juricic wat te lang wacht, kan Douglas de bal dan oppikken en wegtrappen. Die wordt dan meter of twintig verderop weer door Heerenveen opgepikt. Weer Juricic, heel makkelijk Rosales voorbij. Het strafschopgebied winnen en dan gaat hij over de knie bij Douglas en dan gaat de bal niet op de stip. Nou nou nou nou nou nou nou. nou schijt tegen gemakkelijk. Daar heb ik toch de indruk. Dat Twente ontsnapt en dat de bal op de stip had gemoeten. En dat Juricic ten val wordt gebracht door Douglas die zijn benen uitsteekt. Juricic wilde met ballen al omheen en gaat naar de grond. Maar scheidsrechter die er wel een stuk beter voor staat dan ik. Bovendien heeft hij ervoor doorgeleerd en ik niet. Maar ik heb toch de indruk dat Veen hier een straf op had verdiend die het niet krijgt. In de vijfde minuut na rust blijft het 1-0. Terug naar uh, Herakles Vitesse. Een wedstrijd die in 3-5 eindigde, vol doelpunten dus. En natuurlijk was Bonnie weer de grote man bij Vitesse. Drie doelpunten, maar ook Marco Ginkel Zijn oude niveau haalde hij weer eens. Uh, Jan Rols praat met die jonge internationaal die tweemaal scoorde. Hoe leuk is het voetballen als er twee ploegen op het veld staan die ook willen aanvallen? Ja, ik denk heel leuk. Ik denk uh, ja, vooral voor het publiek was het een uh, hele, hele aantrekkelijke wedstrijd. Met, uh, met heel veel goals, dus uh, ja, gelukkig in ons voordeel. Maar hoe was het voor jou? Ja, voor mij persoonlijk ook weer lekker. Uh, Jij ja, scoort twee keer. En uh, ja, ik had uh, weer een paar weken om mijn goals moeten wachten. En uh, nu kan ik gelukkig weer belangrijk zijn. En je was weer overal te vinden? Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat iedereen uh, overal te vinden was. Ik, uh, ja, we speelden natuurlijk één op één. En ja, dan moet je natuurlijk wel je man volgen. En uh, ik denk dat het uh, ja, bij Vlaag heel aardig ging. Maar... Vooral de tweede helft denk ik dat we ja, vanuit achteruit niet doorschoven. En daardoor een mannetje, mannetje tekort kwamen op middenveld. En uh, ja, ik denk dat we daardoor wel een paar uh, goals hebben tegengeven. Die, uh, ja, die uh, dat had niet gehoeven. Maar ligt daar het antwoord van de, de aantrekkelijkheid van deze wedstrijd? Dat eigenlijk beide ploegen één op één speelden? Ja, dat denk ik wel. Vanaf het begin eigenlijk al wisten we dat ze ja, met drie verdedigers zouden spelen. En uh, ik denk dat wij gewoon. Uh, ja, vanuit centrale verdediging een mannetje doorschoven en dat het daardoor 1 op 1 blijft, ja. Wat betekent deze overwinning nu? Um, uh, jullie kruipen misschien weer naar boven, hangt ook af van de andere ploegen. Maar is er nog geloof voor die titel? Ja, de titel daar uh, dat denken wij nu persoonlijk niet aan. Maar uh, wij willen gewoon bijblijven. En, uh, ja, misschien een beetje in de schaduw van, uh, van PSV naar Ajax. Maar uh, ja, als dat uh, extra punten oplevert, dan uh, ben ik daar tevreden mee. Laat ik het zo zeggen, is het weer rustig uh, aan de Rijn? Ja, ik, ik merk er weinig van. Volgens mij is het rustig. Zijn Marco Verginkel van Vitesse eh, tegen Jan Rolst. Vitesse won met 5-3 uit in Almelo bij Hiraakles. Dex Elmond heeft zilver gewonnen in het belangrijke judo-toernooi in Düsseldorf. Hij verloor de finale van de klasse tot 73 kilogram van Pierre Duprat. Elmond steekt al eh, snel in het seizoen in goede vorm. Hij volgt na de Olympische spelers zo'n half jaar geen wedstrijden... en vierde twee weken geleden in Parijs zijn rentree op de tatami met brons. Annika van Emden heeft een bronsmedaille in de klasse tot 63 kilogram... overgehouden aan het toernooi in Duitsland. In het duel om de derde plaats tegen Megumi Tsugane, die komt uit Japan... gaven de scheidsrechters van Emden het voordeel nadat er niet was gescoord. En we hebben ook nog Schansspringen. Anders Bardal heeft voor het eerst in zijn loopbaan... de wereldtitel skispringen veroverd. De Noor vloog in het Italiaanse Valdiviem... met sprongen van 103,5 meter en 100 meter... naar een puntentotaal van 252,6. Bardal versloeg... Gregor Schliertsensauer, de favoriet van de Oostenrijkers... de Sloween Peter Prevcic, eindigde als derde. En Nederland is in de kwartfinales van het WK drie banden... voor teams in vier zijn uitgeschakeld. Dick Jaspers en Raymond Burgman hadden pech bij de loting... want ze werden gekoppeld aan de titelverdediger België. En dus een 1-3 nederlaag met slechts twee karambols verschil overigens. En de Engelse rugbiers hebben ook hun derde duel... in het Six Nations Championship gewonnen. De koploper vloeg Frankrijk met 23-13. Wales is na de overtuigende op Italië, 26-9. De nummer 2 achter de Engelsen met 4 punten. Schotland kan morgen met de productieve Nederlander Tim Visser... langzij komen, moeten ze Ierland nog verslaan. de Agnes Vitesse, we hebben het al een paar keer gehoord. eindigde in 3-5. Groningen won van Pek 1-0 in blessuretijd. En de VVV-RKC werd ook 1-0. En het is uh, in de tweede helft bij Heerenveen Twente... na een minuut of 12 1-0. Tot zo, na het NOS Journaal van 10 uur. Mariel Hageman. Sport op Radio 1. De hele divisie morgen om kwart over twaalf. Dan gaat Feyenoord in de aanval. Publiek gaat meteen weer staan. Feyenoord, PSV. Cabral, cabral, cabral, met de schot. Oh en ook Utrecht, Roda. Staat achter de bal en de redding is daar. Ajax, Ado. En ligt hij erin. Hij ligt er al in met zijn rechter. En om half vijf, AZ. Nachtbad, nou, veel ruimte nodig en dan de bal op de stip. En verder, Kune Brussel, Kune. En ja, die zullen hard moeten doorrijden. Het WK-baanbielrennen in Minsk en hockey in Rotterdam. NOS langs de lijn, morgen om kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.